Met het nos -journaal. Voor de kust van Venezuela is opnieuw een schip onderschept door de Verenigde Staten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. Het is de derde keer in elf dagen dat dat gebeurt. De eerste twee schepen die in beslag werden genomen... waren volgens de VS betrokken bij illegale transporten... om het drugsnetwerk in Venezuela te ondersteunen. Waarom dit derde schip in beslag is genomen is nog niet duidelijk. Volgens persbureau Bloomberg stond het op de Amerikaanse sanctielijst. Bij een tuincentrum in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Een glazen deur raakte beschadigd. en Voor de ingang lagen briefjes met daarop onder andere de tekst... tijd om te betalen... De eigenaar van het tuincentrum zegt tegen Omroep West... niet te weten wat daarmee wordt bedoeld. Eerder vandaag werd bekend dat het aantal explosies in Nederland... nog steeds onverminderd hoog is. Tot afgelopen week waren het ruim 1350. De gesprekken met Amerika over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne... zijn constructief, maar de signalen vanuit Rusland blijven negatief... schrijft president Zelensky op sociale media... Hij verwijst naar de aanhoudende aanvallen langs de frontlinie... en op de infrastructuur in Oekraïne. Zelensky zei eerder al dat Amerika weer een gesprek... met Russische en Oekraïnse delegaties samen wil. De laatste keer dat beide landen tegelijk aan tafel zaten was in juli. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen bij 8 tot 12 graden. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen dan veel bewolking, maar ook af en toe zon...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 Dit is Regio Radio, een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Welkom aan uh, Maaike Koper en uh, Karim Alkabali van uh, pa uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. Zeg je dat goed zo? Perfect. Partij van de Arbeid GroenLinks, wat GroenLinks, moet ik zeggen? GroenLinks Partij van de Arbeid. GroenLinks Partij van de Arbeid, hè, inderdaad. Nou, nu allebei, allebei Ja, nu allebei no. nog uh, Tot apart in de raad ja. <laughs> voor, de, voor de Partij van de Arbeid Maike. en uh, voor de GroenLinks uh, Karim. Want jullie gaan samen, dat is, dat is al heel lang geleden besloten volgens mij hè?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 Hier zijn we meer bodem, maar per saldo weten we niet nee, waar we komt, aan toe zijn. Ja, ja, dus daar zitten we achteraan. En het, en het lijkt dat we dat te, deze periode eindelijk voor elkaar krijgen. Ja.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 De, nou ja. zo, het plein dat daar ja. voor alle inkomens gebouwd is. Ja, nou, laten we even inzoomen op die woningbouw. Want uh, mm -hmm. ja, er zullen toch een hoop mensen in stand zijn... die zeggen van nou, wat, duurt dat duurt het allemaal lang... en uh, er wordt helemaal niks gebouwd. Ik noem maar wat hoor, de is natuurlijk een voorbeeld. Ja. Uh, Heijmansweg uh, ja. bij Oude Rukert. Ja, dus ja, dat is het laatste project ja, dat het gekomen is. Ja, maar goed, dat, dat weet ik wel. Maar dat, maar, staat, dat ja. staat natuurlijk ook weer uh, ja. drie kwart jaar Nee, ben het niet eens Ik bedoel, eens, hè? Ik bedoel dat, dat, dat is onze frustratie ook. En dat... Uh, uh, maar uh, eerlijk, daar kan de gemeente niet alles aan doen. Sommige nee, dat dingen begrijp. wel. Maar, maar de gemeenteraad belt maar... waarschijnlijk. Heel, nee, meer achter een broek zitten nee. of nee. nee? nee het, het, een heel nee. groot deel is landelijke wetgeving. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld stikstof. Ja, stikstof. Dat, ja. dat is tot nu toe wel echt het grootste probleem. Ja.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 Uh, Jong uh, ja, die heeft daar uh, een hoop gedoe over uh, veroorzaakt toen over uh, dat was op de, de Heimansstraat, mm. wat daar gebouwd moest worden. Ja. Uh, ja, Jong Landvoort steunde in eerste instantie het plan dat er weer een flat uh, in Noord gebouwd werd. Terwijl ja. we daar duidelijke afspraken over hadden dat we dat niet zouden Nou, doen. Zij wilden eigenlijk zoveel mogelijk woningen mm. daar plaatsen. Hè, maar ja, uh, de, de, de, in eerste instantie kwam er een, een, een, een voorstel van een flat uh, in Nieuw-Noord mm -hmm. naar de Raad.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 Het heeft weer met intentie overeenkomsten te maken met het uit onderhandelen. Ja, ik weet van het. Ja. Dan heeft het de ja, ja. gebieden er ja. nog mee te maken. Weet ik ja, het antreegebied ja. is onderdeel van het gebied. Ja, dus dat, dat ik, is het punt. Ja. Ja. Maar je, je kan je het toch splitsen? Je toch, ja, dat uh, zeiden uh, wij ook. Dat ja. voorstel ja. hebben dat we een hebben aantal ontstaan. keren ja. gedaan. is ja. dat nu een prachtige fietsenstalling waar ja. drie, drie fietsen staan. Nee, we hebben het voorgesteld om dat juist te splitsen. Ja. Om dat niet afhankelijk te maken van de ontwikkeling... die er in de rest van het gebied is. Ja. Ja. Het, is het is een zo... belangrijk project, hè? ook voor de ja. sociale woningbouw. Ja. Want er moeten daar sociale woningen komen. Je kunt komen, daar echt, echt woningen... Ja. Ik bedoel, één of twee woningen ergens toevoegen... Nee, dat is dat aardig. Iets, en ja. heus, als je dat honderd keer doet heb je ook 100 woningen. Mm -hmm. Maar je hebt er natuurlijk veel meer aan als je zo'n project ja. echt uh, ja. kunt, uh, kunt inzetten. Maar nou, goed, ja. uh, la laatste punt over die woningbouw. Want het belangrijkste project is eigenlijk, zeg maar, Curitech-terrein. Uh, uh, ja. Ik bedoel, uh, ja. zien jullie dat de komende vier jaar wel van de grond komen? ja. Ja, ja wel. Ja. Maar dan moet wel alles mee. Maar dan, dan, ja, moet, dan moet er, in Den, Haag, dan ja, moet er ja. in Den Haag wat gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Hey, uh, even over de, over de lijst. Uh, want jullie hebben hoeveel namen er nog staan? 17, 17, nou. 17 hè? ja, dat is wel een heleboel. Maar meter uit, die wel Ja, 17, 70 kun je nooit halen. Uh, nou, maar, nou, nou. Nou, heb nou, nou, je ja, wel meerderheid in ieder geval. Kijk, het is niet maar er zijn maar 17, Maar ik zag jou als wethouderskandidaat, dat klopt, hè? Ja.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 Stel dat we in, in het college kunnen komen, wat mogen jullie van ons verwachten? Hm. Dus die duidelijkheid geven we aan de voorkant. Oké, okay, ja? dat is heel goed. Dan dus één staat Karim, uh, Mike staat twee. En dan is uh, drie uh, Jure Keuning, ja. uh, vier uh, Nikki van Essen en vijf Broer. Ja. En mag ik jullie hartelijk danken voor uh, de prijs. Dit is Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZTV Zandvoort.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 I don't know when but we'll get together then. You know, we'll have a good time then. Well, it came from college just the other day. So much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while, he shook his head and he said with a smile, what I'd really like, dad, is to borrow the car keys, see you later, can I have them, please, and the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon, when you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then.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 And as I hung up the phone, it occurred to me He'd grown up just like me My boy was just like me And the cat's in the silver suit Little boy blue and the man on the road When you're coming home, son, I don't know when But we'll get together then Dad. We're gonna have a good time there Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Dorpskerk Bloemendaal organiseert op kerstavond... een jaarlijks openluchtevenement met verschillende onderdelen. Aan de telefoon de predikant van de dorpskerk, Jesse van der Vaart. Hele goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het programma van woensdag eruit? Ja, nou, uh, er is uh, voor elk wat wils... dat is uh, het kenmerkende van het programma... Uh, om te beginnen is er uh, om zeven uur en om half acht... Uh, zijn er twee lichtjesoptochten voor kinderen. Die beginnen bij uh, Le Petit Café. Um, en we vragen altijd aan de kinderen om zelf een, een lampje mee te nemen... want ze gaan een wandelingetje maken naar de dorpskerk. Dus dan krijg je een prachtige lichtslinger rondom de dorpskerk. En dan uh, komen ze binnen en daar zal Hans Klok het... ...kerstverhaal voorlezen... Uh, ...voor alle ouders en kinderen. En buiten zijn schapen... ...en chocomelk... ...en gluwijn. En uh, dan om acht uur... Um, ...is er een podium... ...in de kerktuin. Daar op dat podium... Uh, ...gaan we gezellig samen... ...kerstliedjes zingen. Er is een, uh, uh, het kerstverhaal wordt voorgelezen... ...door de burgemeester van Bloemendaal... ...Michel Rog, ...Anita Sanders al heerlijk met ons gaan zingen. Um, en misschien nou, komt er nog een korte kerstgedachte van mij. En dan is er om negen uur een kerstnachtdienst. Zo ziet het programma eruit. En dat is dan weer in de kerk? Ja, klopt. De, de kerstnachtdienst is in de kerk. En ook het verhaal voor de kinderen is in de kerk. Dus de kinderen die wandelen uh, om zeven uur... Uh, wandelen ze met hun lichtjes naar de kerk toe. En dan gaan ze naar binnen... En daar zal Hans Klok het kinderkerstverhaal voorlezen. En uh, dan mag iedereen weer naar buiten, want dan zijn er uh, schapen en er is gluwijn. Uh, maar inderdaad, de kerstnachtdienst die is dan uh, ook in de dorpskerk. En um, u gaf net aan, er zijn twee lichtjeswandelingen voor de kinderen. De een om zeven uur, de ander om half acht. Gaat Hans ja, Klok precies. dan ook twee keer het verhaal voorlezen? Zeker, ja, ja. Dus je kan aanhaken wanneer je wil. Je kan met de lichting van 7 uur mee, als je dat zou willen, als dat past. En uh, het is wel zo dat uh, ja vol is vol. Dus als uh, de eerste lichting, uh, ja, de dorpskerk, er kunnen geloof ik 250 mensen in... Dat moet je heel even wachten. Maar je kan ook met de lichting van half acht mee. En dan krijg je, krijg je ook een verhaal van Hans Klok. Ja. En een uh, mooi kerstliedje waarschijnlijk ook nog. En als we uh, mee uh, zingen bij, uh, uh, bij het, uh, het gezamenlijk moment, Kerkte. hebben jullie dan nou ook boekjes? Ja. Uh, of moeten we alle liedjes Zeker. uit ons hoofd kennen? Nee hoor. <laughs> nee, nee. We, we, we hebben boekjes die worden uitgedeeld en het zal een mix zijn van ja, wat, wat bekendere, ik denk voor veel mensen, jeugdliedjes. Zoals uh, die op school leerde Stille Nacht bijvoorbeeld. Uh, maar we zullen ook wel uh, aan het eind uh, Rudolf de Red-Nosed Reindeer zingen. Dus het is een beetje een mix. En uh, we delen boekjes uit, dus niemand hoeft zich zorgen te maken uh, of, of, ja, of je liedjes wel kent. Uh, de meeste liedjes zullen denk ik wel bekend zijn. Uh, bekend zijn voor veel mensen. En uh, we worden uh, geholpen natuurlijk door Anita Sanders. Want die gaat ons nou ja, lekker met ons meezingen en ons een beetje opzwepen. Ja. En hebben zorgen dat we allemaal in dezelfde maand blijven zingen. Zoiets, toch? Ja, dat is wel belangrijk. Dat we op hetzelfde moment uitkomen. Ja, ze wordt begeleid, en, uh, maar dat komt helemaal goed. Dat is ja. dus dat de kerstsamenzang is een heel... Nou, iedereen kan uh, onder het genot van een, uh, een bekertje gluwijn of warme chocolademelk gezellig in de kerktuin nou, in de kerstfeer komen door wat, wat liedjes te zingen... en uh, het kerstverhaal te horen, uh, het echte kerstverhaal uit de Bijbel. En dat zal dan de burgemeester voorlezen, dus dat is ook wel bijzonder. Ook een mooi moment het voor de bloemendalers... om even bij elkaar te komen en zo kerst te beginnen. Ja, zeker, zeker. De dorpskerk organiseert dit al uh, tien jaar. Dit is het elfde jaar. En uh, elke keer komen, nou ja, echt, echt wel rond de duizend mensen uit Bloemendaal, over Veen, nabije omgeving en ook wel Haarlem natuurlijk. Uh, die komen naar het kerkplein om gezellig, uh, ja, samen Kerst te vieren. Dus. Ja. Nou ja, dat is een, uh, een feest voor, uh, voor dorp en omgeving eigenlijk. Zeker. En op eerste kerstdag zijn de kerkdeuren ook weer geopend? Zeker. Ja, op eerste kerstdag is er een, uh, is er een kerstochtenddienst... die begint om tien uur, zoals ja, alle, alle, alle diensten in de dorpskerk. En dan is er een, uh, een kerstspel waar de kinderen aan mee kunnen doen. Een inspringkerfspel, dus die hoeven ook niet te repeteren van tevoren die worden gewoon omgekleed als herder en als schaap en als Maria en Jozef en dan vertel ik het verhaal en dan mogen ze eens een beetje meedoen met het verhaal. Dus dat is ook altijd, ja, dat is ook echt een kinderfeest eigenlijk Kerstochtend. Ja, mooi. Um, Jessa, dankjewel. Nog een hele fijne zondag en uh, heel veel plezier. Uh, donderdag uh, Kerstavond of woensdag Kerstavond en donderdag Kerstochtend. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dag. Jor de Predikant Jessa van der Vaart over de kerstactiviteiten in uh, en op kerstavond in Bloemendaal Got a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 What about the boy, what about the boy, what about the boy, he saw it all, you didn't I hear it. it, you didn't I see it, it. you Don't won't see nothing. nothing, no one never, never in your life, you never heard, heard it, How sad it all seems without any proof, you didn't I hear it. it, you didn't I see it. it, you never heard, heard it, not a word of it, it.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 Nou, bij ons uh, zit Wilma Schrama. Uh, Welkom, Wilma. Ja, Wilma, goedemorgen. Wilma is van de Stichting Joods Erfgoed Zandvoort. Dat zeg ik goed, hè? Dat zeg ik helemaal goed. En die naam is veranderd, dat klopt, hè? Want het was het Stichting Joods Monument. Ja, ja, hè? Waarom is die naam veranderd? Kunnen we daarmee beginnen? Nou, laten we beginnen inderdaad met de bouw van het monument. Dat is gerealiseerd in uh, 2000... 2021, de opening ja, ja, geweest. Ja. Het staat, en ja. daar is dan ook alles mee gezegd. Want ja. uh, De staat van het monument is niet best. Daar moet nee, is niet goed, goed hè? Ja. Nee. moet echt wel naar gekeken worden. Maar Wij hebben moet we hebben het inmiddels overgedragen naar de gemeente. Ja, het staat er, uh, de financiën zijn rondgegaan en uh, het is klaar. Dus wat, wat was de, de reden nog dat we de stichting moesten laten bestaan? Geen, want ja. alleen de herdenking, ja, dat is natuurlijk heel weinig. Dat is maar één keer ja. jaar. Ja. Dus toen hadden we het idee geopperd van laten we de stichting Joods erfgoed mm -hmm. maken. Dan kunnen we er veel breder uitzetten. Met name uh, met de, de Stolperstein. Ja. De ja, daar gaan we ja. het zo even over ja. hebben. Nog even over het monument. Hè? Dat staat bij de Metstraat. Uh, ...hoek Rengabijstraat uh, nog steeds, hè, daar. Ja, en dan begint de boulevard. Uh, bij de Mesterstraat, wat is er mis op dit moment met het monument? Ja, het is, uh, er zitten scheuren in. We hebben een keer een stormschade gehad. Er is een hele plaat afgewaaid. Die is er wel weer opgezet. Maar als je langs het monument kijkt... ...dan zie je dat het een hobbelig uh, toestand is. De letters bovenop het monument zijn onleesbaar. En Zeker als het monument ja. nat is, dan zie je helemaal... Geen namen, dus eigenlijk wat het doel was, dat die namen zichtbaar waren of zijn, dat is weg. Ja, een schande. Uh, we hebben al iemand erbij gehaald om te kijken: van kunnen we daar iets mee? En dan zou je de letters op moeten vullen met een, ja, een met, nou, goud vind ik niet helemaal. Een messing misschien uh, of iets. Niet helemaal passend bij deze. Uh -huh. Of met iets met verf, maar de, de, de, kijk, je zit aan de kust. de invloeden ja. van het weer is ja. lastig. Maar er moet wel iets mee gebeuren. Er zit een hele grote scheur in, de, in een van de grote platen. Ik heb gebeld met de firma, die bestaat niet meer. Dat is overgenomen. Ze willen het wel gaan repareren, maar dat duurt nu ook al een jaar voordat ik daar... Ja. Ik zit er elke keer achteraan. En het kost kijken. waarschijnlijk uh, 10.000 euro, dat kan niet anders natuurlijk. Ja, ja het hele monument. Uh, we begonnen met een begroting van uh, 80.000 uh, euro. Ja, en dat ja. is uh, bijna 100.000 geworden. Ja. Dat kwam ook omdat het vrij lang duurde voordat we alles rond hadden. Maar de gemeente heeft daar uiteindelijk super goed bijgedragen uh, dat het er toch kwam. En daar zijn we heel dankbaar voor. Nou, misschien dat ze nu ook met uh, de reparaties. Ja, kunnen uh, ja. uh, ja. uh, ja. uh, ja. ja, ze misschien wel zorgen. Maar je loopt er al een jaar mee te zeulen, zeg ja. maar, om dat gerepareerd te ja. krijgen. Ja. En waarom uh, is dat, zijn bedrijven niet geïnteresseerd? Of is het een te kleine klus? Of? Nou, de bouwer is failliet. Ja, dus dat doen ze nog niet mee. Veel gegeven. natuurlijk. En uh, de firma uh, Zwaal. Uh, natuursteen die had dat hmm. gemaakt. Ja. Maar dat is overgenomen door uh, Troepen. En die jongen is wezen kijken. Hartstikke leuk. Maar hij zegt ja ik moet een aantal dagen droog weer hebben. Om die scheur te repareren. Ja. Dus het is maar net heeft zijn mensen op dat moment beschikbaar. Vrij, ja. En is het een paar dagen droog. Hmm. Ja. Maar het gaat steeds verder van ons af. Ja. Ja. Ja, dat is niet we moeten durven. daar echt iets mee doen. En ja. Ja, we hebben natuurlijk ook schade gehad van die storm. En daar moet de gemeente... Die, het is van de gemeente, we mm. hebben het echt officieel overgedragen. Dus die moet eigenlijk zorg dragen voor... Uh voor de reparatie. Ja, nou ja, dat zal ongetwijfeld binnenkort ja, wel je uh, je aan de orde komen... in de ja. gemeenteraad ook, denk ik. Ja. Ja. Dus uh, dat gaan we dus wel horen. Het zou jammer ja, zijn. Ja. Ja, want dit is... ja, het zou wel jammer zijn als dat zo een beetje vernoeert, hè... dat uh, monument, Tuurlijk, ja. Het is een mooi monument. Dus, ja. uh, Super uh, mooi, uh, nou, jij noemde net eigenlijk al uh, stolpersteinen, ja. uh, Daar gaan we het ook even over hebben. Daarna gaan we nog praten over het Chanukenfeest... Wat, uh, wat eraan komt dinsdag. Maar die, uh, die struikelstenen, die, uh, die stolpersteinen... Er liggen er, geloof ik, acht in of zo, ja, zo niet, bij elkaar. Uit, uh, Zeestaat, ja, uh, de Zeestraat, Kostflorenstraat en Mesgestraat. De laatste zijn toen in de Zeestraat geplaatst. De laatste uh, zijn in uh, de ja. Kostvloorstraat. Oh, Kostvlorestraat, sorry. Ja. Ja, en daarvoor ja, nog ja. de Zeestraat, klopt. Die twee op de. Uh, ene op de Zeestraat, dat is ook op particulier uh, initiatief gegaan van de familie Bloemendaal. Ja. En die in de Mesgestraat is ook op particulier initiatief gedaan. Dat zijn weliswaar. Uh, marmersteentjes. Dus het zijn niet de originele koperen steentjes. Maar goed, uh, iemand heeft dat gelukkig gedaan. Ja. Recht tegenover het monument. En uh, twee jaar geleden hebben we steentjes gelegd op de kostvloer staan. Ja, klopt. Er dus zijn er nu weer aanvragen voor ja. nieuwe stenen? Uh, uh, totaal zijn er op dit moment 24 steentjes. 24? Ja. Huh. Ik, naar aanleiding van uh, het artikel in de Santos Krant ja, uh, okay. heb ik aanvragen gekregen. Oh, goed. En die heb ik meteen besteld. Want de levertijd is nu weer wat langer. helaas. <kwijnt> Maar we gaan, uh, we gaan daar weer mee. Uh, ja. En ik hoop, naar aanleiding van nu het artikel in het Tamersdagblad, ja. dat er weer uh, meer aanvragen komen. Oké, okay, dat zou wel mooi zijn, natuurlijk. Ja, als he? je kijkt naar de Kostflorenstraat, zijn dus 51 mensen zijn daar afgevoerd. Ongelooflijk, hè? Ja, En de Zee staat 21. Dus je kan hele stad... En ook heel veel in de Brede rode staat volgende week. heel mij veel. Ja, he? ja. Ja. Maar de... De, de eerste steentjes gaan we leggen op 8 januari. Op Waar? Uh, 11 uur in de Kerkstraat. In de Kerkstraat, ja. oké. Okay. En en dat, voor, voor welke dat, familie is dat? Een, een beetje een beetje hoor. Oh, oké. Okay. Ja, die hadden daar een winkel. En waar in de Kerkstraat is dat dan? Um, zeg maar recht tegen de ingang van het Circus Theater. Oh, waar, daar. Waar uh, Borstel Meijer zat op dat hoekje. Oké. Okay. Daar gaan we zo. Oh ja, ah, ah. En Daar Dat is uiteraard. Nou, goede zaak in ieder geval. Ja. En uh, ja, er komen er dus nog veel meer. Ik dat is allemaal mooi natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik doe een oproep aan iedereen die in een huis woont. Waar vroeger families hebben gewoond. Die ja. Zijn ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. Wij regelen alles verder. De ja. ceremonie, de kosten, alles. Ja, er is ook nog ja. een huis, nou, daar hebben we het laatste keer over gehad. Op de Brede Rode staat waar vier mensen zelfmoord hebben gepleegd. En die zagen het aankomen. Ja. Okay. En die hebben gewoon uh, gezegd, Nou, we stappen in het leven. Ja, die hebben zichzelf vergast. Zelf vergast, ja inderdaad. Ja. Dat, waren, dat was al heel vroeg in de oorlog. Hè. Dat was al 1940. Ja. Kun je nagaan, ja. Ze ja. zagen het toen al aankomen. Ja. Terwijl er toen nog niet zo heel veel bekend was van de, nee, van, van de van verschrikkingen de, nee, in de Nee, inderdaad. Ongelooflijk. Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, komende dinsdag is er een... Uh, we gaan toch even naar een ja. feest toe. Ja, hè? ook leuk. <laughs> Shanouka. Zeg ik het goed? Shanouka. Uh, dat is komende dinsdag op de Kerryplein ja. Om vijf uur. En wat gaat daar gebeuren, Wilma? Uh, daar komt uh, onze rabbijn die verbonden is aan dit gebied. Dat is uh, rabbijn Shmuel Spiro. Uh -huh. uh, die komt met een hele grote kandelaar. Uh, ...naar het kerkplein. En daar, wordt, daar doet hij een, een, nou, een soort zang. Een gebed, gebedzang, ja. En hij steekt uh, de kaarsen. Wordt, ...het is de derde dag van het feest... ...want zondag begint het. Mm -hmm. En uh, David Molenburg... ...die gaat de, kaars, de hoofdkaars aansteken... En dan uh, wordt het derde kaartje aangestoken. En dat is, dat is omringd met lekkernijen. En uh, iedereen is uitgenodigd om een drankje te doen bij Café Mio. Die hebben zich daarvoor uh, ja. opengesteld. Dus uh, dat wordt een, uh, hoop ik, voor de eerste keer. Want het is heel bijzonder dat ja. we dat doen. Dat dat gaat gebeuren. Ja, Plastisch. gebeurt het in andere plaatsen ook? Of? Ja, ja. Op ja. de uh, Grote Markt, uh, Bloemendaal oh. in Steden. Heeft, oh, uh, eigenlijk alle dagen heeft hij wel een afmaar ja. Ja. Een plekje. En hoe laat is dat, uh, Wilma? Het is uh, dinsdag om vijf uur, moet het donker zijn. Ja, uiteraard, anders ziet ja. niemand de kaarsen. Nee. <laughs> het, het, het, moet, het moet niet hard waaien, want dan uh, nou, waait het er uit. Ja, de, de weersvoorspellingen zijn gelukkig Ja, goed. ja die zijn ja, goed, dus goed zijn, inderdaad. Ja. Keer, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, vijf uur, en ik verwacht dat de hele ceremonie een beetje een half uur, ja. uur duurt En dan gaan we even een drankje doen. Kun je, kun je iets meer zeggen over de achtergrond van het feest? Het is het feest van het licht, hè? He. Ja, het feest van het licht is dus de uh, reizing, of de overwinning van de tempel. ...in ergens heel erg voor uh, de jaartelling. oké. Okay, ja, ja, ja, ja. En uh, is, is uh, de familie van Molenburg ook uh, van Joodse afkomst? Niet, niet dat ik weet. Nee, dat, nee, nee. dat, dat, dat wist ik eigenlijk niet. <lacht> oké, okay, uh, maar het is uh, mooi dat hij dan uh, die, de, de kaars gaat opsteken, ja. zeg maar. Hè? Ja, en ik hoop dat het een succes wordt. Dan kunnen we dat elk jaar uh, gaan doen. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Ja. En dan zetten we Zandvoort ook weer een beetje op de kaart. Ja. Omdat, uh, het heeft niet zo'n heel mooi verleden. Nee, dat kun je nee, zeker zeggen, ja. niet. Ja, is dat is dat lastig? Vind je, vind je dat zelf lastig of niet? Nee hoor, want uh, het is zoals het is, het is geweest en die mensen die er toen waren, die daarvoor gingen, ja, die zijn er niet die meer. Die zijn er niet meer. Nee. Maar ja, wat ik al eerder heb gezegd: uh, wat is je keuze als je ergens voor staat? Ja. Uh, dat ja, weet je niet, want daar ja. hebben we gelukkig zelf nog niks mee te maken gehad. Ja, ja. er zijn natuurlijk honderden uh, Zandvoorters ja, weggevoerd. In ja. uh, totaal zijn er, waren er 600 Joodse inwoners ja. en 308 zijn uh, vermoord in de kampen. Ongelooflijk. Er ja. Zijn er al mensen teruggekomen? Ja, er zijn eigenlijk? ook mensen teruggekomen, ja? maar niet naar Zandvoort. Ja. Hun huis was ook weg, dus ja, er was niks. Ja, ja, ja begrijp ik. Ja. Ja, onvoorstelbaar, hè? Ja. Als je bestel stilstaat. Ja, kijk, ik, ik, dat is, zoals je weet, reis ik ook mee naar uh, Auschwitz en Majdanek, ja. uh, Lublin en Sobibor. Uh, dat is ook een, een hele indrukwekkende reis die wordt georganiseerd wordt door het Nederlandse Auschwitz-comité. Uh -huh. Ja, dat is, dat is zo heftig, maar ook mooi, want ja. je, je verbindt op zo'n reis. Met al die reizigers. Dat is, ja. Je ziet zo'n soort grote familie komen. Want iedereen die is emotioneel. En het is allemaal een eigen achtergrond. Het, het is, is allemaal de eigen achtergrond. Oh. Is achtergrond. Ja, waarom ze daarheen ja, gaan. Ja. Ja, ja. Ja, ook van verschillende geloven. Ja, eigenlijk. Ja, we zijn dat er is echt wel heel mooi. Niet, niet iedereen is van Joodse afkomst. Nee. Dat is gewoon de mensen nee. die geïnteresseerd zijn in die geschiedenis. Ja, ja. En het echt willen zien. Van, ja, ja. Is dit echt gebeurd? Nou... En die reizen die worden elk jaar georganiseerd? Ja, we, hebben zelfs zo we hadden zo'n wachtlijst dat we extra reizen organiseren. Okay. En we gaan met scholen. Dat we is gaan heel belangrijk. Ja, dan gaan we maar drie dagen. Ja. Het is best heftig, ook voor de begeleiders. Hoe, re, hoe reageren de, de, de scholieren in het algemeen? Ja. Die hebben echt geen idee. Nou, nee. Nee. Ja, Ook zo, als zoveel volwassenen. Ja, ze Toch? geen idee. Als nee. je daar staat bij de asheuvel in, in, in, in Sobibor, of je staat in Maidanek, de, de, de reelingen lopen gewoon ja. over je rug, het is heel erg. Ja, dat 4 mei is ook een, een, een, ja, een indrukwekkende ja. tocht. Hè, naar Zeker, de, bij het monument. Is het ja, het, het naar het monument toe, hè, ook van de kerk, dat, uh, ik heb ze jarenlang door de, door de alderstaat gelopen. Ja, lopen. natuurlijk. Ja. En, ja. Uh, ja, dat is toch wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, ja. bij het uh, Jelte Monument, wat altijd om 12 uur s middags is. Ja, dat want, is, ook, dat dat klopt, is ja. ook. Heel indrukwekkend. Ja, daar ben geen keer mee bij geweest. Het Monument bij de Palinneweg is, is het natuurlijk om 8 uur s'avonds. Ja, dat ja, is ja. ja, het algemeen in de kerk. Ja, eerst ja. in de kerk inderdaad ja. en dan lopen en dan ze dan, dan lopen, uh, we, Ja, ja. Klopt, ja, ja we ja. proberen ook de scholieren erbij te betrekken. Wat ik zei, nu ben ik bezig om hm. een tijdschrift te maken wat uitgedeeld kan worden in een klas. Uh, door de uh, hulp van de gemeente, waardoor wij subsidie hebben kunnen krijgen... mag ik aan educatieve doeleinden geld besteden. Dus dat wil ja. ik dan ook natuurlijk doen. Ja. Hey, en en ja, goed, je, je weet zelf wel hoe het tegenwoordig is. Uh, een moeilijke tijd met, uh, waarin uh, de Joodse cultuur ook uh, ja, onder druk staat, zeg maar. Hè? Ja. Uh, door de opsteden van Israël natuurlijk in de Gaza-strook. Ja. Ja, het is begonnen natuurlijk op die 7e oktober 23. Um, ja, hoe kijk je er tegenaan tegen die tegenstellingen die er nu zijn? Ja, voor ons is het ook heel lastig, dit. Want uh, mensen die worden toch wel een beetje geleid door angst. Uh -huh. Als ja, ze openen met de steentjes voor de deur, ja. Straks krijg ik een steen door mijn ruiten. Maar ja, ik zie het zo. Kijk, wat daar gebeurt... daar ja, zijn heeft... mensen daar bang voor? dat Ja, het, uh... toch wel, ja. ja. Ik wil het niet precies voor de ingang. Doe maar een beetje aan de zijkant. Ja, ja, ja, ik snap ja, ja. het ook wel weer. Maar ja, als we ons laten leiden door de angst... dan zitten we in een ja, nachttime weer ja, ja, met dezelfde probleem. Ja. Dus dat moeten we niet willen. Ja. Precies. precies. Um, ja, dit, dit, ik zie het niet als iets wat met elkaar is. Het is wat er daar gebeurt staat... los van de verschrikkingen tuurlijk, die gebeuren gebeurt. Tuurlijk, ja. Het is ook genocide. Ik zal het zeker niet ontkennen. En ik sta... Wat Israël betreft uh, hou ik me ook afzijdig. Want wat, wat daar gebeurt is gewoon mm -hmm. verschrikkelijk. Ja, ja. Maar het staat los van het feit wat er gebeurt is... Dat ben ik 000. helemaal met je eens, ja. ja. Nou ja, Goed, in ieder geval, uh, komende dinsdag uh, is dat feest. Ja, ik nodig iedereen uit. Ja, ja. dus uh, nou, iedereen die luistert, die kan erin. Ik Zeker. Wil, uh, het wordt mooi weer. Ja, precies. Uh, uh, zoals dit, zoals dit Nou, laat op het hoop, moment. dat het heel druk wordt. Ja, ja dat, dat, dat hoop ik ook. Dat hoop ik echt. En dat het dan ook herhaling ik ja, is. Ja, Zeker. dat hoop ik ook. Ja. Dus voor de eerste keer is het dan voor de dan, eerste hè, keer. ja, ja. ja, ja. Nou, we heel dus veel succes. Ja, ja, dacht ah, je wel, uh, Wilma. Okay. En, uh, bedankt voor je komst. Of wil je het verder nog iets uh, kwijt? Nee hoor. Ik heb nou, gezegd no. wat ik wilde zeggen. Nou, nou, het nou, monument je... is toch wel heel belangrijk. Ja, dat absoluut, dat, ja, dat, absoluut. Absoluut. Eh, als we ja, nou, dan bij een aardig monument staan, dat. Zat ik eens een keer misschien een keer vragen stellen ik ga daar een halve vraag stellen. Waarom niet Oké, dankjewel. There are shadows approaching. I'm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 ja, hoe noem je dat nou? Vlieg- en smijtwerk met een tafel. Okay. Dat zie je tegenwoordig meer zoveel. Dat rolt over elkaar heen en zo. En ik heb dat in Monte Carlo gezien op het circusfestival...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 Ja, toen hebben we toen geen nou, pretje als je daar zit en dat was in Os, uh, daar stonden we met circus.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 Ik pas altijd op. <laughs> <laughs> uh, heel veel plezier de komende periode. En voor uh, nou ja, alles wat je nog gaat doen in volgens mij twee weken tijd is het even doorpakken. Um, ja. Maar uh, daarna heb je weer rust en tot die tijd heel veel plezier. Ja, dankjewel, Ruth. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Oké, okay, doei-doei. Regio Radio, elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Hey, little girl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 Office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him. Something you'd wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Time to get ready for love. Time to get ready. For love.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 het, of Jerry, op het nieuws van, uh, Jerry Kramer die nees, of, uh, van uh, Peter Kramer... die de overstap maakt naar PVV als lijsttrekker. Nou, je noemt nu een paar dingen, hè? Je noemt nu, uh, OPZ, OPZ en, en, en Jong ja. ja, en Jerry Kramer. Dus dat is uh, ouderpartij Zandvoort en Jong Zandvoort. Ja. Nou, weet je, dat, dat, dat weet ik nog niet. <laughs> nee, want we zijn vanmorgen in Den Haag geweest. Wist OPZ het nog niet? Weet OPZ het eigenlijk net zo snel als de rest het weet?